De leraar heeft beroep aangetekend tegen zijn ontslag. De school is openbaar, maar een groot deel van de leerlingen is een moslim. Partijen in het Vlaamse parlement dringen aan op een universitaire opleiding voor islamleerkrachten. Ze noemen de jongste generatie docenten onvoldoende geschoold.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 Dan nog het weer. Vandaag zijn de wolkenvelden en is er af en toe regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 17. Morgen eerst zon, later bewolkt en buien. Dit was het NOS-journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht voor Maarsbergen 2 kilometer. En op de A16 bij Rotterdam vanuit Breda tussen Knopend Ridderkerk en plein 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Uh, de de, raad... de vismaaltijd is uh, van half vijf. Half zes. Half zes tot uh, half acht. Mm -hmm. En uh, helaas moeten we hiermee de kaarten uitgekocht zijn. Het is bommetje vol. We zijn een beetje overheen en ik, geschoten. En ik zei nog eens tegen je van, is er nog een maximum? <laughs> ja. Nee, die is er niet. Nou ja, toen hadden wij eigenlijk al besloten om uh, dat op 200 te zetten. Ja. En uh, daar zijn we inmiddels overheen geschoten. Dus, uh, Wat is er, dus er misgegaan? Weer, gegaan, denk ik. Niks. Helemaal niks. <laughs> uh, er zijn een aantal dingen uh, op verschillende uh, locaties zijn de verkooppunten. En uh, op een gegeven moment gingen we tellen. en Toen waren we dus over het maximum. Dus dan hebben we gelijk alle kaarten uh, zijn ingenomen. Okay. En dan schiet je er niet zo overheen. Maar dat is helemaal niet zo'n probleem.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 Uh, want misschien uh, komt het maximum wel in, in zicht. Nou, dat is dus ja, nu gebeurd. Of, of minimum, hè? dat was het eerste probleem. Was, van, uh, vorige oh, ja. keer hadden jullie te weinig en dat is het toen, toen niet doorgegaan. Nou, Als iedereen de laatste week zijn kaarten koopt, ja. Ja, dan cancel jij het en dan willen we toch heel veel mensen Precies. daar naar de Ja, je, je moet zeker een, een week van tevoren moet je, uh, je ja, kaarten tuurlijk. klaar hebben. Ja. En er moet van alles besteld worden: uh, sitjes, uh, muziek, de haringkar moet uh, klaargemaakt worden. De, de, de, de vis moet besteld en klaargemaakt worden, dus daar ben je echt wel mee bezig. Dus een minimum en een maximum. En het moet ook nog te behappen zijn. En dat is zo rond de 200, is het nog wel uh, te ja. behappen. Hey, betekent het nou dat je om half zes kan komen, maar ook bijvoorbeeld om half zeven? Ja.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 ja, het is, het is geen orgel, het is een toets, toetsenist. Er zit van alles in die kast, je kan er alles uithalen, dus er zit muziek genoeg in. En uh, zij hebben een heel straf strafrepertoire ingezet, ik heb het uh, zitten bekijken. Ik, uh, ik denk dat het iets gaat uitschieten over half elf. Ik, uh, ik heb hier ja. de lijst voor me ik heb ja. iets van dertig uh, liedjes. Erg leuke liedjes trouwens, ik heb ze gezien, ze zijn ja, heel erg leuk. Uh, en allemaal mee te zingen. Uh, ja. Voor iedereen nou, dat is herkenbaar. goed om dat van jou te horen, want uh, ik, had, ik had wel uh, een paar liedjes waarvan ik denk van nou... Noem is het wel maar ja, een paar De klok van Arne is natuurlijk altijd uh, in. Ja. Uh, Sammy van Ramse Shaffi is altijd in. Corrie Konings heeft er een heleboel, dus is ook een medley van gemaakt. Ja. Dus daar uh, zing je steeds een aantal stukjes uit de refrein. Uh, dat is ook wel leuk om te doen. Nou, ik heb de hele nacht liggen dromen. Hazes komt erin voor. Uh, een medley over Amsterdamse liedjes...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 Achter de duinen kwam. Ja. We er echt naast staan kijken van moeten we dat nou zo laten gaan. Ja, helaas trok hij net over de duinen heen. Want in Haarlem viel het allemaal wel mee. Ja, toen moest ze besluiten om naar binnen te gaan. En uh, daar was café Alex nog open. Ja. Dus daar hebben we iets van 220 man in kunnen proppen. Ja, dat was echt vol. Uh, ja. ja, op, op een droog moment, want de apparatuur mag natuurlijk niet nat worden. Hebben we uh, uh, met, met een heleboel mannen alles naar binnen geschouwd. Ja. In die hoek neergezet. Ja. Nou, ondertussen liep iedereen al naar binnen. En het is een geweldige avond geworden. Dus mm -hmm. we hopen echt, ik hoop echt dat het buiten kan. Mm -hmm. Ik verwacht echt zo'n uh, zo 300, 400, 500 ja, het mannen. Te vol 200 zoveel van de Visma. Ja, min minimaal. Uh, de teksten zijn nu bij alle koren. Uh, ja, zijn rond, bij ons gekomen. Ja. Uh, helaas heeft één koor afgezegd. Welke? en uh, Dat is het, de beachpop singers, Want die... Uh, hebben een, een oefenavond, dus die gaan daar oefenen. Maar ik heb het toch het idee dat het een verkorte oefenavond gaat worden. Ja, en ja, ja, later later, later sluiten ze gewoon aan. Ja, ja oefenen aan het kerkplein. Het hè? bloedkruid dus, uh, waar het ja, niet gaat. Ik heb achter de kerk, dus ja, ik ja, hoop dat ze verdonden uh, ja. worden door het gezang. Uh, precies. Daar, uh, komen op, ze op dan wel op. en dan komen ze zelf wel. <laughs> ik hey, zou het jammer vinden, want ik vind het een heel, heel goed koor. Ik ja, heel erg als ze komen. En Rob Spruit, want dat is dan wel de drummer van de Beach Pop Komt hij dan wel? Nou, ik denk dat dat ook niet doorgaat, want hij hoort natuurlijk bij zijn Koren, maar dat ja. is ook niet zo... Uh, mm. Ik begrijp volkomen dat hij daar uh, moet zijn, dat is helemaal niet zo'n ja. probleem. Rob Prop is over de technicus van Inspiratieradio, ook op zondagavond. Ja. Ja. Ja. Dat balletje weer rond. Hey, wat voor koren komen er uh, wel ondersteuning geven?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 En Patrick van Kessel heeft al toegezegd dat hij weer komt. leuk. Dus dat doen we aan het eind. En dan. Uh, dan gaat hij de... lied zingen? Nou, nou, hij moet ook uh, het publiek laten zingen. Of tenminste, ja. de, de artiesten staan voor je in dit geval. Hè. Degene die op het podium staan, dat zijn de aanjagers. En uh, de artiesten staan uh, op het plein. Ja, nou, leuk joh. Hey, nou, Ben, ja, uh, ja, het klinkt heel erg goed. Dus uh, ik denk dat ik ook ga. Nog wel andere ZFM'ers zullen te zien zijn. Um, hoe is het verder in, haar, in Zandvoort? Want je, ja, ja, je bent natuurlijk op vele fronten bezig. Zijn er nog nieuwtjes? Nou ja, dus dat uh, gaat in Zandvoort goed. Hè. Volgende week wordt ook de, uh, de zandskupstuur uh, ge geopend. bij het Europese uh, kampioenschap. Uh. Ja, ja. Dat, dat zijn dingen die zijn natuurlijk hartstikke leuk. Nou, de, zo de zomer komt eraan. Dus er is natuurlijk van het te beleven op het, uh, op het strand. Heb je nog wat aan het weer kunnen doen? Het weer gaat helemaal goed komen. Okay. Zeker aanstaande vrijdag. Als jij het zegt? <laughs> ja, dan komt het goed. Hey, heel erg bedankt. Nou, dank je wel. En we gaan naar muziek en dat is Kane met Fearless.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 Aha. En ik had tegen een paar vrienden gezegd dat ik het niet wilde vieren. Omdat ik net Leo's verjaardag en Leroy's verjaardag gehad had. Ik denk van, ik sla het dit jaar over. Precies. Maar en die ja, mensen dat... wisten dat. Dus die dachten van, die zijn weg. Nee, ze zei, is dat gaat moment. niet door. Uh, 1 mei werd ik overvallen thuis. En dat ik net de kleertjes naar een vriendin gebracht heb. Omdat Leroy naar Spanje vertrok. En uh, de volgende dag. En ik werd dus overvallen van uh, toen ik binnenkwam. Met een schaar vrienden. Met lang zal ze leven. En toen zei ik: Ik ben niet jarig. Ik ben pas vrijdagjarig en ik wilde het dus niet vieren. Nou, iedereen had dus voor alles geregeld, hè? had en krankjes. Precies. Alles. En daar werd het cadeau aangeboden. Wie kent je weg? Wie kent je weg? Helemaal. Oké, okay. dat slim? Ja, en Martina had allerlei scenario's bedacht: van nou, oh, ze gaat voor dit niet weg, ze gaat voor dat niet weg, <laughs> of ze gaat voor zus niet weg. Maar ik zei.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 Is een vriendin van mama. Hey, we, hebben, we hebben ook hier de grote aanstichter, volgens mij uh, de voorzitter van ZFM uh, Kun je er iets over uh, zeggen? Ik, ik heb er al zoveel over gezegd. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Goedemorgen Pieter. De hele familie Missebeek. Ik heb er al zoveel over gezegd. En ik denk dat ik nu moet zwijgen. En het woord moet laten aan de, degenen die het allemaal de dupe zijn geworden.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 Nou, mijn kennis van de computer is beperkt, dus dat was ja, nee, ja, nee, ja, nee. En ik dacht, daar hoor ik nooit meer iets van. En in april, half april pas, werden we gebeld, u RTL. Van ja, er zijn duizend inzendingen gekomen. Eh, maar die van nu valt op, omdat hij zo kort is, 1A4'tje. Eh, nou, zo en, zie je, heeft ook zijn voordelen. En bij je, de andere heeft ook papier met tekeningen en foto's erbij. En toen zijn we een uurtje zitten praten, toen zeiden ze, god, u stert naar top 10.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 Nou, dat was zo gebeurd door ja. mijn dochter. Voor jou geen probleem. Nee, mijn dochter ook. Die, die, er zijn natuurlijk zoveel contacten met vrijwilligers. Over nou. praat over de vierdaagse medewerkers. of, of al die andere dingen. Al die dingen waar zij zelf ook in, uh, in meewerken. En zei ja. En, dus dat belde we door naar RTL. en toen zei ze: van nou, lukken er nog wel vijftig bij. Nou, ook geen probleem. Dus de volgende dag waren er weer vijftig bij. Um, ja, en dan moet je die mensen het huis uit zien te krijgen. Nou, en dat is een probleem. hoor. Ja, precies. Nou, dat maar, heeft ze goed, net ik heb, verteld. Ik, en, uh... ik heb genoeg gezegd. Oké, okay, ja. dankjewel Pieter. Dankjewel Pieter, jouw Maar uh, Jij was aan het vertellen. Nou ja, goed. Uh, we kregen dus... Uh, ik kreeg een mooie cadeaubon en daar stond op voor een weekendje, voor drie personen een weekendje weg. Nou, vond het helemaal leuk. moest natuurlijk het een en ander regelen voor uh, twee tantes en mijn moeder. Maar Leroy zegt, ik kies voor Spanje. Daar is het in ieder geval mooi weer. Nee. En... Uh, maar ook op de kaart stond. Dagen, we worden weggebracht en we worden ook weer opgehaald. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet nodig. We hebben zelf een auto, dat kunnen we zelf doen. Nee, dat hoort helemaal bij ja, het weekend. Alles dat weten nou, wie, okay. precies hoe laat je er thuis komt. Ja, ja, precies, precies. Ja, achteraf uh, vallen alle puzzelstukjes in elkaar, ja, hoor. Ja, ja, ja. Vooral dat. Mooi, niet hè? De... Zo'n zo, zo geheim ja. Uh, dingetje. Ja, Martine, ik zeg, wie brengt, wie brengt ons weg? Ja. Nee, dat zeggen we nog niet. Ik zeg, nou, Leo, wie zal het zijn, Martine, Pieter?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 En ik loop wel even met je mee. Ik zeg: Nou, dank je wel. Nee, ik loop met je mee. Martine, heel uitbundig zwaaien. Super uh, overdreven. uitbundig. Overdreven. Nou, dit dat is denk dus dat is Martine raar. niet, hè? Ik denk: Nou, Martine. Ben je nou echt zo blij dat ik wegga? En uh, ik denk: Nou, ik zeg in de auto tegen Pieter: Pieter.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 Papa en mama, ik ben heel erg blij met het nieuwe huis. En ik ook met al die mensen die ons hebben geholpen. Muah. Nou. Nou, <laughs> u, u hartstikke vliegt dus mooi. Uh, moeder om Vertel eens, Leroy. Wat, uh, hoe heb jij het ervaren allemaal? Wat, wanneer kwam jij terug uit Spanje? Uh, zondag. Uh -huh. Eigenlijk zal ik maandag terugkomen. Ja, maar toen? Ja. Maar? Toen? Toen, toen, toen, toen, toen to Kevin... Mm -hmm. uh -huh. En wat stelde ik even in de auto? Dat, dat, er, dat er ons huis helemaal was verbouwd voor een, um, voor een televisieprogramma. Ja, nou ja, het was ja, natuurlijk dat is... voor jullie. Ja. En het televisieprogramma die, uh, nam het op. En hoe vond jij dat? Dat het uh, huis helemaal uh, nu. Ja. ja, vertel eens even over jouw kamer. Eh, uh, ja. Die, uh, ik vind hem heel mooi geworden. Mm -hmm. Er staat op de muur Superhero Leroy. Zo? Ja. Prachtig, hè? Nee, ook. Oh, dus, ja, Daar heb ik een televisie gekregen. Zo. En nu staat, nu staat de Xboxer en de Wier. En ook een dvd speler. Heb meer gekregen? Spelletjes? Oh ja, so, die die spelletjes. spelletjes Een hele eigen speelhoek, hè? Ja. Ja. ja. Dus nu is jullie huis gewoon voortaan het honk. En komen ze allemaal bij jou spelen? Ik weet niet. Ja, ja. ja dat komt wel goed, denk ik. Hé, hey, maar vertel eens uh, verder. Dus jullie uh, hebben beter nu, jullie zijn nu net teruggekomen. Daar zitten we eigenlijk in het verhaal. Mm -hmm. En toen, jullie kwamen hoe laat aan? Nou, hier om, in Zandvoort? Om, uh, om zes uur kwamen we de straat in rijden. En toen, precies om zes uur. Mag om niet om vijf uur. Ja, dat was allemaal gek. Dat <grijpt grijpt> ge <grijpt> viel, viel het daar ook niet op? Dat je precies een bepaalde tijd daar weer klaar moest staan? Nou, op, op zich viel dat, dat, het. Oh, dat, dat, op, op. dat liep nog wel door. Dat liep allemaal rustig onderweg even wat gedronken, wat gegeten. Dus dat ging allemaal heel relaxed. Wat even opviel was dat er... Uh, dat Dini uh, aan het begin van de halen al straat zat. Bij de bushalte. <grijpt> en die zei ik... Uh, heel snel het raam naar reden En die zei ik heel snel gedag. Toen draaide ze haar hoofd weg. En toen had ik zoiets van... Hé, wat is hier aan de hand? is Dini niet. Ze vindt me niet leuk. En, en toen keek ik in de spiegel, want Pieter die drede, die ging toen stom zijn die, die hoor rechtdoor. En uh, die zit. En ik keek zo in de spiegel. En ik zie, nee, dan zie ik Dini met een verkeersregelaarhesje de middelstraat springen. En een hek op de straat schuiven. Maar inmiddels waren wij al voorbij het Schelpstraatje. Dus dat ging Pieter, die had me nog even gas gegeven, denk ik. Dus uh, we gingen door. En uh, halverwege dat stuk, ongeveer uh, vier huizen voor ons huis. Maar toen zagen wij al een vlag hangen en een boog. En toen had ik zoiets van: hier is iets aan de hand. Hey. En Pieter die staat stil en ik zie in een cameraman dat als je vroeg en op straat op dat springen. moment, wat ging er toen door je heen? Nou, oh jee, nee Het he. was te klein hoor. Ja? ja. Want? Ik <laughs> kon er niet onder. <laughs> wat waren je ideeën? Wat waren je gedachten? Nou ja, op dat moment was het was helemaal een beetje ja, verbaasd. Ik denk wat is hier dan? Wat, wat, wat is hier? Toen, ja ik ken, ik ken het wel een beetje uh, dat programma oh, Je wel had wel verwacht dat het. Dus nou, je dacht je al van hé, hey, misschien is het dat programma dat, dat programma niet. Maar ik ken dat als je vroeger en mm -hmm. als zo'n videocamera op straat, op nou, dat moment gaan we heel snel schakelen. Dan, okay. uh, dan, dus ik denk van dat is hier een hand. Ik denk nee, hè nee. Uh, ja, daar ja, ja, nee. nou, zijn we uitgestapt. Ze, ze begeleiden ons netjes de auto uit. Uh, ze werden, we werden welkom geheten En nou doen we hebben rustig. Verrassing voor je. Ja, nou ja, dat hebben jullie inmiddels allemaal op televisie gezien wat gegaan is. Ik was echt verbaasd. En ik had zoiets van, dit is, ja, dan loop je richting het huis en dan zie je al meteen de verschillen. De voordeur was bij ons nog steeds grijs, maar die was nu, nu groen. Dat was een, een eyecatcher waarvan ik dacht van, hé. Hey. Ja. En toen ging ik kijken Ze hebben allemaal naar de scherven, gezeten. die, die gordijnen waren weg. Ja, en toen kon je een beetje naar binnen kijken. Ja, en dan ja. loop je een trappetje op onder die boog door. Op ja, ja, ja. dat moment dan, dan gaan de emoties wel, uh, wel de overhand krijgen, hoor. Dan, ja. dan zie je ineens wat er gedaan is. Dus is dat uh, Pieter en Martine al wat tegen ons gezegd. Dat heb ik op televisie gezien. Zelf ben ik een stukje kwijt. Ik, bedoel, ik ben begonnen met dat te staan praten. Want <laughs> nee. dat, was, dat was iets... Uh, maar ja, moet ook, moet, je moet ook heel veel uh, als ja, mens en processen in een en hele en korte is tijd heel natuurlijk. Ja. Heel veel schrikken, is giga. En dan, Ja, en dan sta je dus op een gegeven moment sta je in je huis en dan in een... Uh, dus Het is een ander huis als waar je uitkomt. En dat is toch altijd je thuis geweest, hè? Dat is toch wel raar? Nou, thuis niet mooi. Was... Oh, ik zei altijd: het is mijn huis. Maar het, was het is niet, je, niet nu mijn thuis, was maar was maar Het is het je thuis. Nou, nu is het mijn thuis. Nou, dat is ja, prachtig. Is dat super. is heel mooi. En, hoe, hoe en heb... buiten dat Pieter natuurlijk niet alleen een vriend is, maar het is ook een soort vader voor ons. Aha, ja, ja. Kijk, we hebben alle twee geen vader meer. En we hebben hem al eens jaren als vader. En dus hij zegt: uh, ik heb geen één dochter. Ik zeg: nee, je hebt er twee, hè? Ja, ja. <laughs> ja, mooi. En natuurlijk ook oh, nog. Laten we die niet vergeten. <laughs> en wat ging, er, wat ging er door jou heen toen je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 Hey, en als je naar je tuin kijkt, want die hebben ze ook gedaan, hoe voel nou, je dat? Nou, de tuinen waren uh, hoofdzakelijk al heel veel met bloemen. Maar wat ze fantastisch gedaan hebben met een op het terras. En uh, nou, een van onze uh, uh, nieuwe vrienden, die hier ook aan tafel zit, die even op pad ging voor planten en bloemen. En weet ik het allemaal. Ja, Roy, ik noem toch je naam hoor. <laughs> dat is Roy van Buringen geweest. Ook zijn broer, Patrick, Patrick. is dus een vriend van uh, Wesley. De, het nachtteam met de jongenscentrale jongen of man, alle vrijwilligers, onze vrienden, de ondernemers. Nou, ik sta echt uh, helemaal perplex. Ja. Ik ga altijd wel op pad. Ja, ondernemers. durf nu eigenlijk niet meer een beetje te komen, maar als ik kom, kom ik weer voor de anderen. Maar dat ze allemaal weer zo meegedaan En dan voor ons. Nou, geweldig. Ja. Hé hey Leo, kun je kort beschrijven voor degenen die het programma niet hebben gezien wat er uh, zo allemaal gebeurd is bij jullie in huis? Uh, ja, kijk, ik ben al heel lang bezig met het huis en uh, ik zei wel eens van... Hoe, hoe moet... lang? <laughs> is het een beetje helpen, man is klusser? Een beetje dat, uh, Nee, nou, nee, okay? nee, nee, nee dat, absoluut. Dat okay. nou, we hebben wel heel, we heel veel je aan je het huis gedaan. Twintig jaar geleden nee. heb ik het kunnen kopen van de familie. Mijn opa was overleden en, uh, en in het huis daarnaast ben ik geboren. Dus, uh, okay. dus oh, Het is dus, naast je ouderlijk huis. Ja, dus, dus, dus oh, is wel bijzonder is het is allemaal wel een heel bijzonder plekje voor ons. <laughs> En dan ga je het verbouwen en dan ga je aan de gang. En dan, dan is het... Ja, nou, in die tijd gebeurt er ook heel veel andere dingen in je leven. En op een gegeven moment... Dan, dan, ja, aan het einde van de rit is het eigenlijk een beetje blijven, blijven liggen. De, de afwerking. Ik zeg wel we, we, we moesten nog even wassen in de watergolven. En dan zou het ah, ja. klaar geweest zijn. Maar ja, dat, dat kwam er maar niet van. Dat is altijd zo. Dat he? kwam er maar niet van. Ja. De, dus de basis was er wel. Maar ja, de afwerking niet. En hmm. ja, ik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 Ja, de vaatwasser inderdaad. Oh, nee, no, de vaatwasser. De vaatwasser, ja. Want wel, ja, wat zei papa altijd. Papa had wel een vaatwasser. Een afwasser, hè. Ja. Maar mama, mama niet. Nee. nee <laughs> nou ja, dat snap je wel. En, uh, nou, ik vind het gewoon geweldig wat ze allemaal gedaan hebben. Nou, jullie hebben het nou, verdiend, okay. hè. Ja, dat is duidelijk. moet je zeggen...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 Dan, dan is iedereen er. En, ja. en dat dat van bedrijven tot aan, aan particulieren is dat door Zand wordt heengegaan en dat is. Maar dat is andersom ook, hè? Dus dat weten ja, ze. Ja, nou ja, ja goed oké. Ja, maar ja, daar ga ik niet zo zelfsprekend vanuit. Want als uh, ik denk als uh, uh, waar, als, uh, als, als er iemand een uh, ja. Als Santwoord iemand iets gunnen, dan zijn het jullie wel. Omdat je zoveel doet, jij Leo en Ankie apart daarvan ook. Hè? De avondvierdages enzovoort. Ja. ja, dus het is. Met sturen staan altijd zo vaak voor iedereen klaar. Dat, ja, maar dat je dat is, uh, ja, dat doe ik toch gewoon. Dat is. Ja, eigenlijk. Ik ben, vind, ben ook heel blij dat het. Uh, ja. dat het jullie overkomen ja, ja. is. Ja. Nou ja, dat. dat ja, oké. Okay. Uh, ja. Er zijn ook heel veel dingen die laat ik gewoon een beetje over me heen komen. Want, want ja, uh, uh, ik, ik zeg wel eens van. Uh,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 en nu gaan we echt aan de slag. Ja. hierbij wil ik ook natuurlijk ook daar, ondernemers nog um, van Lip uh, in uh, hoe heet die straat? Lipstraatje. Uh, Lipstraatje over. Oh, <laughs> kan ik dat nou vergeten? Uh, die toch s'avonds zijn winkel even opent om uh, dat de verf op was en uh, hey. die toch eventjes onder de douche door zijn vrouw uh, getrokken werd om dat te doen. Uh, een, firma, een vader die, uh, nou die ik in Beeld zag die er toch even, weet je, oh, toch een de CV in orde, orde gemaakt heeft, weet je, toch eentje uit ons eigen dorp keur die, uh, ja, een glas die gesneuveld was, een raam dan, door uh, Lero met de voetbal. En uh, ga zo maar door, dus dat vind ik gewoon geweldig. Ah, en misschien okay. zijn we iemand vergeten, de advertentie is ook door de, uh, he, door Martine en Pieter en zo gedaan. Misschien is er iemand vergeten, maar mensen echt allemaal super, super bedankt. Ja. Nee. Nou, ik zou zeggen, ja, bedankt. mooi verhaal dit. Geniet er heel erg veel ja, van de komende tig end. jaar. En uh, ja,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 Nou, de avondvierdaagse op donderdag een, klein, een buitje. En gisteren dachten we van... Oh jee, met de bui van uh, in de middag. Dachten, als dat maar goed gaat. Het was wel erg storm en waaien. Maar het is gelukkig droog geweest. Of. We mogen echt zeggen dat we het een, een super wandelvierdaagse gehad hebben. Met een goede aantal mensen ook. Ja, het is iets minder als uh, vorig jaar met de inschrijvingen. Maar aan de mensen kan je dat echt niet nee, zien. Want ik er heb ook alleen maar enthousiaste mensen heel gezien. Heel veel mensen zonder kaart mee. Die vinden niet dat het zoveel uh, euro nog te duur... Om te kopen. Ja, maar goed, ook om. Dan ga ik weer naar onze ondernemers toe. Weet je, die toch weer voor een tractatie ja, iedere dag zorgen. Ja. En dat je toch vier dagen lekker een wandeling doet. De Limenaar, die uh, door uh, de vijf ja. kilometer post uh, door Dini. Nee, nou ja, de organisatie, uh, dat, dat kost gewoon wordt. ook geld. Ja, maar als je 54 kijkt, op de, dat is één euro'tje. Bij de avond. 1 uur 10 en daar gaat het, ja, we het over. En een mooie medaille. Ja. Oké, okay, hey, nou jongens, heel succes. Ik uh, hoop jullie nog heel ja. snel en vaak hier aan de microfoon te krijgen voor allerlei wenige. Dankjewel! hoi hey, Hoi. <laughs> Om te wonen Dan loop ik even naar de markt Voor een ongewakke Als ik morgen gezin heb om te wetten Stel ik al het werk daarover morgen uit. En als de buren van mijn huis Me irriteren Graag ik op de buur Maar nog een dag Een eigen huis Een plek onder de zon En altijd iemand onder de plek die van mijn huis moet komen. ik dat ik niet sparen Echt gelukkig was, oh, een oh, oh. eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me verhoed komt. Nou, ik dat deed net iets vaker, iets vaker simpel. En dat ik iets te borst kom, geen idee, geen vernuil, wat gebrek aan liefde is. Vandaag voel ik mijn derde video recorden. Van nu maar haar is, ik geen programma, dat ik lees Mijn vader en mijn moeder zijn er allebei in leven. Nou, dankzij hen heb ik een pijn hier gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder van de wol gaan, gaan we mensen twee, die keer uitgebreid in bad. Een eigen huis, in een plek onder de zon.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 Ja, uh -huh. En uh, ja, dus mensen kunnen zich opgeven via eventsnl Ja, maar en, uh, het screen hoe ga, hoe ga je dat... Uh... Via een lijstje, vragenlijstje krijgen ze. En uh, via, dat, uh, via dat lijstje wordt er, wordt er in ieder geval een uh, adres gegeven. Het is alles gevraagd. Krijgen ze per e-mail een, een uh, inschrijfformulier. Die ook per e-mail moet beantwoorden. En daar vragen we ook vaak uh, eventjes een YouTube-filmpje, een e YouTube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 als je, niet, ja, als je niet kan zingen... dan horen we dat ook. Yeah. Maar dan kan je niet één keer wel goed zingen... en de andere keren niet. Nee. Ik denk dat mensen zelf ook niet zo'n groot risico willen nemen. natuurlijk. Nee. Het uh, staat wel met je blote billen. Precies, he, voor uh... ja, ik precies. weet niet of jij... We hebben natuurlijk al eerder een talent... Ja, ja, ik ben die wel Ik weet niet of jij niet ook bij... Jou bij de, ja. de, de keer bent geweest... Dat, uh, dat er een jongen was... en die had een ander bandje opgestuurd. En, uh, dat was die keer dat ik jurid en was. dat hij er bijna <laughs> een pui eruit sloeg... omdat hij zo boos werd. Ja. Nou...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 Uh -huh. Ik stimuleer dat alleen. En wie, wie zitten er in de jury? Op dit moment is dat nog niet bekend. oké okay. ik, ik kan wel één naam noemen, dat is Betty van Voorst Precies, die sprak ik gisteren, die GFM, zei dat inderdaad. Die staat uh, drie keer in de, in, de, in de jury. Nou, met alle liefde en, wil ik weer een keer uh, meegaan. Uh, nou, hoi. die aanbod neem ik graag aan. En, uh, en, we, en we proberen ook een bekend iemand te krijgen. Ik ben bezig op dit moment met Luna. Ik ben bekend. En... Uh,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 geen sponsors meer. En toen uh, kwam Mango's... die had de talentenjacht in, uh, in Excel gezien. En die zei... ja, ik wil ook een talentenjacht... maar toch even iets anders... dat er ook kinderen mee kunnen doen. Ik zeg... ja, dat is het zijn Dat is echt voor kinderen...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 Hmm. Ja. We hebben gastoptreden gehad van ATF en Suggest. En uh, ATF en F Suggest um, die uh, woonden vroeger in Zandvoort. En, die woonden, wo en Suggest woont nu hier wel in Zandvoort. En ATF is verhuisd en ze zijn ook helaas uit elkaar. Maar die zie je dan bij Hollands Good Talent. En die hebben gewoon een, uh, een top 100 hitje te pakken. Dat, dat soort dingen zie, zie je allemaal. Remy, Remy natuurlijk, de saxofonist. Yeah. Remy de saxofonist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 Van na 11, Irene. Ja, we houden zometeen burgemeester Meijer hier het ontvangen over de bibop te praten. Fatima van der Maas die komt een boek, een boek over het oudste kinderhuis in Zandvoort. Komt om vijf voor half twaalf vertellen. En dan is nog mevrouw Partijn die praat over het onderhoud van de oorlogsgraven van de Joodse begrafenis op Bovenveen. We gaan nu luisteren naar muziek en het nieuws en weer muziek. We gaan nu luisteren naar Crash met Everybody's Gatta.